fame is in session, and it's time to review certain ladies who gave their all to you, the record buying public, and you know that it's true, it's time to give the credit where the credit is due, a reason, she got sold, mmm, Shirley Brown, she got sold, Carla Thomas, yeah, she's got it, Chaka Khan, Chaka Khan, she most definitely got sold,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 De financiële resultaten vielen tegen omdat het spoorbedrijf geld moest afboeken op de FIRA hoge snelheidstreinen. Begin juni besloot de NS niet verder te gaan met de Vira. Daarnaast heeft de NS flink last van de economische crisis. Zo wordt er minder gereisd en ook heeft het spoorbedrijf te maken met hogere operationele kosten. De treinen reden het afgelopen half jaar wel beter op tijd. De gemeente Amsterdam begint op tien scholen een proef waar kinderen al vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen. In de opzet wordt voorschool, peuterspeelzaal en kinderopvang samengevoegd. Doel van het vroege leren is om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken. Het plan lijkt erg op een idee waar minister Asscher al een tijd aan werkt voor het hele land. Hij wil een gecombineerde voorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Veilinghuis Sotheby's heeft in Londen een kunstwerk geveild... dat was gestolen uit Museum van Bommel van Dam in Venlo. Volgens NRC Handelsblad negeerde het Veilinghuis... een waarschuwing van de databank voor gestolen kunst, het Art Loss Register. Directeur Verkouteren van het museum noemt het onbegrijpelijk... dat het heeft kunnen gebeuren. Een werk dat is aangemeld bij het KLPD, bij Interpol... en bij het Art Loss Register in Londen... en dat twaalf weken later al geveild wordt, dat is voor mij verbijsterend. Saldebies wil niet reageren zolang het politieonderzoek naar de kunstroof nog loopt. De tentoonstelling over koninklijke inhuldigingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft in drie maanden tijd honderdduizend bezoekers getrokken. Bij de expositie was onder meer de koningsmantel van Willem-Alexander te zien en de blauwe jurk van koning Maxi koningin Maxima en de inhuldigingsjapons van koningin Beatrix, Juliana en Wilhelmina. Het weer, wolkenvelden met hier en daar zon bij 20 tot 22 graden. Morgen sluierbewolking en zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knopen Diemen en Muiden-Oost 4 kilometer. Op de A6 richting Emeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 5 kilometer door een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken daar weer open. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Oud-Zuid en Amstelbisserspark 4. Op de N15 A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse staat 2 kilometer en verderop 2 kilometer bij Knopend Vaanplein. En nog een stuk verderop richting Gorkum staat 3 kilometer tussen Sliedrecht Oost en Knopend Gorkum. En dat de A27 Utrecht richting Breda, daar staat tussen Noordloos en de brug Gorkum drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Motion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek Boulevard. Hey baby, I've been looking at you, baby. There ain't no doubt about it. You've been checking me out now.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 Zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. En ineens zag ik je lopen De en we liepen samen verder En ik dacht hoek, hoek, hoek, Was er bij in zo goed? Bij elkaar en ik weet niet wat ik Doe, doe Hoe zijn we hier beland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 We bij zo goed, goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland?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 Cuando se marea dolore, cuando se quemada amore, cuando se su vela, cuando se cuando se cuando se cuando se su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo siempre Cantaré, cuando se inma de adoles, cuando se calamore, cuando se inma la su vela, cuando se inma, cuando se inma de adolescentes, cuando se hincha mal labores, cuando se inma la su vela, cuando se inmacore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me. Ik ga er even ik ga er even kant aan, Bijna marea dolore cuando se bijna bijna bijna cuando se bijna bijna bijna bijna cuando se bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna cuando se bijna su vela, cuando se bijna bijna bijna baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba bijna guitarra, bijna siempre We need save saving, us is caving I'm really sure how to feel about it something in the way you Me like I can't live without you It's safe. FM. met een hoofd te zetten. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. See it you through your time and time again